Bismillah salatu wa salam ra'sulillah wa alihi wa sahbihi wa We zullen inshallah proberen de sera weer op te pakken. En we waren bezig met het behandelen van het leven van de profeet vrede zij met hem voor de profeetschap. En het leven van de profeet vrede zij met hem voor de profeetschap werd gekenmerkt door rust, gekenmerkt door eenvoud. Gekenmerkt door geluk. Dit ook dankzij zijn liefdevolle vrouw Khadija. Met wie hij kinderen had gekregen. Ze hielp hem altijd om het leed te vergeten. En zijn verdriet te verwerken. En verder te gaan met zijn leven. En even een aandachtspunt. We hebben de vorige keer gesproken over de kinderen van de profeet. En we hebben ze allemaal opgenoemd. Maar soms horen wij. Of lezen wij ook. In verschillende boeken. Namen vallen. Van zogenaamde twee andere zonen. Van de profeet vrede Zijn met hem. Namelijk. Atayyib en Tahir. Atayyib en Tahir. Maar de meest correcte uitspraak hierover. Is dat deze twee namen bijnamen waren van Abdullah, bijnamen waren van de zoon van de profeet Abdullah, dus hij stond naast Abdullah, ook bekend als het Tayyib en Tahir en ook zag de profeet vrede zijn met hem voor zijn profeetschap zijn oudste dochter Zeynep in het huwelijk treden met haar neef Abu'l Aas ibn al-Rabi' Abu'l Aas Ibn en deze naam komen wij nog tegen. En deze Abu Aas ibn Rabia die deel uitmaakte van de elite van Qoreish. Oftewel de belangrijke vooraanstaande mensen van Qoreish. Was dus de neef van Zena, De neef van Zena. En hij stond ook bekend om zijn mooie karaktertrekken. Eigenschappen die aanleiding waren voor Khadija natuurlijk zijn tante om de profeet erop te wijzen dat misschien deze jonge man een geschikte huwelijkskandidaat is voor Zener dus nogmaals zijn naam Abu'l Aas ibn Rabia ah. Abu'l Aas ibn Rabia ah. de andere dochters van de profeet vrede zij met hem Ruqayya en Ummu Kulthum trouwden met hun andere neven Utbeh en Utbah, de zonen van Abu Lahab. Dus nogmaals, Zenab trouwde met haar neef van de kant van haar moeder. En Ruqayya en Umm trouwden met hun neven van de kant van hun vader. Dus zij waren getrouwd met Utbah en Utbah, de zonen van Abu Lahab. En Abu Lahab is natuurlijk de oom van de profeet en in tegenstelling tot Abu'l Aas ibn Rabir, die een nobele man was een eerbare man was toonden deze twee personen geen goed gedrag tegenover hun vrouw dus dan hebben we het over die Utba en Uteiba de zonen van Abu Lahab terwijl Abu Aas ibn Rabir goed was in de omgang met Zeneb met zijn vrouw dus deze twee zonen van Abu Lahab zij besloten zelfs nadat de profeet vrede zij met hem... zijn boodschap ontving, dus de openbaring ontving van zijn heer... besloten zij dat zij beide de dochters van de profeet wilden verlaten. En dat hebben ze ook gedaan. Dus nadat de profeet de boodschap had ontvangen... en natuurlijk zijn boodschap bekend had gemaakt zij besloten de beide dochters te laten gaan, in opdracht van hun vader, Abu Lahab die zich natuurlijk ontzettend vijandig had opgesteld tegenover zijn eigen neef tegenover Mohammed, vrede zij met hem hij was de eerste die hem bestreed dat gaan we nog zien, zit nog aan te komen toen de profeet voor het eerst zijn boodschap kenbaar maakte is hij op Safa gaan staan, een berg en hij riep de mensen bijeen en sprak tot de mensen en liet hen weten dat hij een boodschapper was. Die gekomen is om de mensheid te waarschuwen tegen de bestraffing van hun heer. De eerste die zijn mond opendeed was zijn eigen oom, Abu Lahab. En zei tegen hem, tebbenlek, oftewel mogen jij verlies lijden. Heb je ons hiervoor bijeen gebracht voor deze zaak? Dus hij was de eerste die zijn eigen neef bestreed en bevocht. En dus gaf hij ook zijn eigen zonen opdracht. Om de dochters van de profeet te verlaten. Terwijl As ibn Rabbe'i. Die getrouwd was met Zeneb. Daarentegen weigerde te scheiden van Zeneb. Hij weigerde te scheiden van Zeneb. Ondanks het lucratieve aanbod dat hem door Koreis in zijn schoot werd geworpen. Dus ze boden hem een aantal zaken aan. Maar daar stond tegenover dat hij Zeneb moest verlaten. Ze boden hem aan, bijvoorbeeld indien hij bereid was te scheiden van Zeneb, te trouwen met een vrouw naar eigen keuze. Zeg het maar. Welke vrouw wil je, die krijg je. Niemand zal tegen jou nee zeggen, niemand zal weigeren. Op één voorwaarde, je moet scheiden van Zenep, de dochter van Mohammed, vrede zij met hem. En toch weigerde hij. Hij weigerde. En hij zei, geen vrouw van Korees kan haar plaats innemen. En in deze periode, dus voor de profeetschap van Mohammed, vrede zij met hem, was Fatima in tegenstelling tot haar zussen, nog een klein meisje. Dat nog niet huwelijks gereed was. Ze was nog niet huwelijks Zoals de rest van haar zussen. Later zal zij natuurlijk ook. In het huwelijk treden. Met niemand minder. Dan de grote metgezel. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. En ook in deze periode. Dus we praten over de periode voor de profeetschap. Van Mohammed vrede zij met hem. ...en het is belangrijk om een blik te werpen... ...op het leven van de profeet... ...voor zijn profeetschap. Waarom is het belangrijk? Om te weten om wie het gaat. Om te weten hoe Mohammed bekend stond... ...onder de mensen van die tijd. Om te weten dat het ging om een betrouwbare persoon... ...die nog nooit betrapt is op een leugen. En iemand die voor de profeetschap niet heeft gelogen... ...waarom zal hij na de profeetschap liegen? Dus, ook in deze periode nam de profeet vrede zij met hem Zede ibn Haritha als zoon aan. En zeed. het verhaal van Zeyd is als volgt, hij was op reis met zijn moeder. En nadat zij werden aangevallen of overvallen door een verzameling plattelanders, werd hij in hechtenis genomen en als slaaf doorverkocht aan Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam. Die hem vervolgens cadeau deed aan zijn tante Khadija. Dus Khadija was de tante van Hakim ibn Hizam. En Zeed was toen de tijd een jaar of twintig. Daarna ontfermde de profeet Vrede zij met hem zich over hem. Dus hij is voor hem gaan zorgen. En deed ontzettend zijn best om hem goed op te voeden. Toen zijn vader dus van Zeed ibn Harifa later vernam dat Zeed in Mekka werd gesignaleerd, dus gezien vertrok hij naar Mekka het ging natuurlijk op zijn kind en hij was zoekende naar zijn zoon al een tijdje toen hij te horen kreeg dat Zeet rondliep in Mekka, besloot hij naar Mekka te gaan, hij vertrok naar Mekka om zijn zoon natuurlijk terug te krijgen maar subhanallah, en het is op zich niet vreemd, iemand die Mohammed heeft gekend, zal hem niet meer willen verlaten, maar Zeet weigerde Mee te gaan met zijn eigen vader. En zei tegen zijn vader: bij Allah, ik heb liever dat ik als slaaf onder Mohammed leef, dan dat ik met jullie terugga. En dat is niet makkelijk, hè? Het is je eigen vader. En je ziet het vandaag de dag. Zelfs als iemand een pleeggezin heeft of geadopteerd is, als hij oud genoeg is om zelfstandig na te denken, dan zie je dat bij die persoon. De drang begint te ontstaan om op zoek te gaan naar zijn biologische vaders. Naar zijn biologische ouders. Desondanks zien wij hier zeet. De profeet verkiezen boven zijn eigen ouders. Want zoals ik zei, iemand die Mohammed heeft gekend. Dan kan je niet meer zonder hem. En denk maar aan de woorden van Enes. Toen de profeet vrede zij met hem. Overleed, wat zei hij? Hij zei de dag waarop de profeet Al medina binnenkwam. Ging alles op in licht. Het was net alsof de zon een bezoek bracht aan al -Madine. En toen hij overleed, zei Ennis, ging alles op in duisternis. Het leven zonder de profeet was ondenkbaar, kon niet, bestond niet voor hun. Dus ook hier, Zee, radiyallahu anhu, toen hij vernam dat zijn vader was gekomen om hem mee te nemen, wat zei hij? Hij zei, bij Allah, ik heb liever dat ik als slaaf onder Mohammed leef, dan dat ik met jullie terugga. En deze mooie woorden van Zayd ibn Haritha brachten de profeet, vrede zij met hem, ertoe om het volgende te zeggen. Om het volgende bekend te maken aan Quraysh. Hij zei, overzameling Korees. wees getuigen van het feit dat ik zeet bij deze als zoon heb aangenomen. Overzameling Quraysh, wees getuigen van het feit dat ik zeet bij deze als zoon heb aangenomen. Hij zal mij erven en ik zal hem erven. En vanaf die dag stond hij, dus Zaid ibn Haritha, bekend als Zeyd ibn Mohammed. En zo werd hij ook genoemd. Zeyd ibn Mohammed. Zeyd, de zoon van Mohammed. Het was een gewoonte in die tijd. Het was een traditie. Dus je had je eigen kinderen, maar je kon ook andere kinderen jezelf toe eigenen En zeggen, dit is mijn zoon. En hij zal me voortaan erven en ik zal hem erven. Dat kon, dat was een gewoonte. Een pre-islamitische gewoonte in Jihiliya. In de tijd voor de islam. En dit hield stand totdat de islam deze pre-islamitische gewoonte verwierp, Een einde daaraan maakte. Een opdracht gaf om alle kinderen aan hun biologische vaders toe te kennen. Dus de islam maakte korte metten met deze gewoonte. Pas toen werd zijn oude naam in ere hersteld... En werd hij weer Zeid ibn Haritha genoemd. En de profeet vrede zij met hem huwde Zeid ibn Haritha met Ommu Ayman. Ommu Ayman, het was een dienstmeisje van zijn ouders. En later heeft hij haar dan ook geërgd. De profeet vrede zij met hem huwde Zeid ibn Haritha met Ommu Ayman die een stuk ouder was. En samen kregen zij een zoon die de naam Usama ibn Zeid kreeg. En deze Oussam ibn Uzayd, zoals wij allen weten... had een speciale plekje in het hart van de profeet... vrede zij met hem. Hij nam hem vaak samen met zijn kleinzoon... al-Hassan op zijn schoot... en speelde met hen beiden. Dus het leven van de profeet... vrede zij met hem voor de profeetschap... werd, zoals wij eerder zeiden... gekenmerkt door eenvoud. <coughs> levenslust. Plezier. Goedheid. Eerlijkheid. Enzovoort. Hij groeide uit... Tot een veel besproken iemand binnen Korees. Iedereen had het over zijn eerlijkheid, over zijn betrouwbaarheid, over zijn verheven karaktereigenschappen. Iedereen was vol lof over Mohammed, vrede zijn met hem. En hij werd voortdurend door zijn Heer in bescherming genomen. Tegen zedelijke verdorvenheden, tegen alles wat verkeerd is. Hij werd constant in bescherming genomen door zijn Heer. Nood of te nimmer heeft hij zich ingelaten met de vereering van de afgoden. Nood, sallallahu alayhi wa sallam. Nood heeft hij deelgenomen aan de rituelen van Korees. Als het gaat om hun shirk, als het gaat om het aanroepen van luid of hubal. Dat deed hij niet. Hij wilde niets daarmee te maken hebben. Ondanks het feit dat het feit verspreid was in die tijd, dat weten jullie allemaal. En toch deed hij niet mee. Nood heeft hij een bezoek gebracht aan een helderziende. Een tovenaar of een waarzegger. Dat bestond niet dat iemand niet op bezoek ging bij een tovenaar. Waarzegger. Mohammed deed dat niet. Vrede zij met hem. Werd in bescherming genomen door zijn heer. In een overlevering van Al-Bayhaqi wordt verhaald dat Zayda ibn Haritha radhiyallahu anhu. Een keer samen met de profeet. Vrede zij met hem. Het tawaf aan het verrichten was. De rondgang rondom Al-Ka'ba. Aan het verrichten was. Toen hij voorbij een koperen afgod kwam. Dus een afgod wat gemaakt was van koper. genaamd Isaf en Na'ila toen hij daar langs kwam. wreef hij met zijn handen eroverheen. Want hij zag Gorees dat doen. En het was eigenlijk. bedoeld om zogenaamd jezelf te bezegenen daarmee. Dus als je eroverheen wreef. dan zou je gezegend worden. Daarom. Dus, Zedo ibn Haritha. Die deed dat ook. Waarna de profeet vrede zij met hem tegen hem zei. Raak het niet aan. Later deed zij. Weer hetzelfde. Zij deed weer hetzelfde. Hij kwam weer langs. En hij wreef zijn hand eroverheen. Waarop de profeet weer zei. Heb ik het niet eerder voor jou verboden. Heb ik het je eerder niet verboden. Heb ik het je niet afgeraden. Daarna zei zeet. Bij degene die hem heeft geëerd. En het boek aan hem heeft geopenbaard. Hij heeft nooit een afgod aangeraakt. Hij heeft nooit een afgod aangeraakt. En soms kom je vertellingen tegen. Die nergens op gebaseerd zijn. Of je hoort mensen roepen dat Mohammed in het verleden voor zijn profeetschap deel heeft genomen aan een aantal praktijken van shirk. Dat is niet waar. Mohammed heeft zich vanaf het begin op afstand gehouden van die zaak. Hij werd namelijk door zijn Heer in bescherming genomen. Dat bestaat niet, dat kan niet. Iemand die uitverkoren is en bevoorrecht is en in zijn jonge jaren ook gereinigd is zoals we hebben gezien. Zijn borst is opengespleten, opengemaakt. Zijn hart is eruit gehaald. Vervolgens gewassen met het water van Zemzem en weer teruggezet. Het bestaat niet dat deze persoon deel zou nemen aan praktijken van shirk dat deze persoon een afgod zal vereren bestaat niet, kan niet ook is hij, sallallahu alayhi wasallam, sallam nooit betrapt op een leugen nooit betrapt op het plegen van een verdorvenheid ontucht bijvoorbeeld het drinken van alcohol deelneming, aan kansspel gokken, het luisteren naar gezang het omgaan met slechte mensen, nooit vrede zijn met hem later zal de profeet vrede zijn met hem hiernaar verwijzen naar deze grote gunst die hem is overkomen naar deze bescherming die hem door zijn heer geboden was zo is overgeleverd dat de profeet vrede zij met hem zei: ik heb nog nooit eerder het voornemen gehad om iets te doen wat de mensen van Jahiliya deden, nooit zegt hij op twee keer na en beide keren heeft Allah mij behoed twee keer is het maar gebeurd dat hij bijna een misstap had gemaakt en in beide gevallen werd hij beschermd door zijn heer, hij zegt ik richtte het woord op een avond aan een aantal jongeren van Korees, terwijl wij schapen aan het hoeden waren en ik zei tegen mijn vriend die met mij was, ook schapen aan het hoeden wil je op mijn schapen letten zodat ik Mekka binnen kan gaan om even mezelf met de rest van de jongeren te vermaken te amuseren Gezellig doen, wil je op mijn schapen letten. Toen de andere jongen daarmee instemde, vertrok de profeet Vrede Zij met hem naar Mekka. En eenmaal bij het eerste huis aangekomen, hoorde hij gerammel op de voef. En het gespeel op een fluit, dat hoorde de profeet Vrede Zij met hem. Hij vroeg wat er aan de hand was en de mensen zeiden dat het een huwelijk betrof. Waarna de profeet is gaan zitten om te luisteren. Hij wilde luisteren, zoals de rest van de jongen wilde hij luisteren maar toen liet Allah hem in slaap vallen en werd pas de volgende ochtend weer wakker toen de profeet vrede zij met hem het later nog een keer probeerde overkwam hem hetzelfde dus toen hij nog een keertje wilde hij zei weer een keer tegen een van zijn vrienden wil je op mijn schapen letten is hij weer naar Mekka gegaan en is hij voor een huis gaan zitten waar een feest gaande was toen is hij weer in slaap gevallen dus overkwam hem hetzelfde en sindsdien besloot hij zich niet meer met dit soort zaken in te laten. Heeft hij nooit meer gedaan. En dit is een duidelijk voorbeeld van de bescherming die de profeet Vrede zei met hem, van zijn heer genoot. Dat hij zich niet schuldig zou maken aan dit soort verdorvenheden. Volgende week zullen wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala verder gaan met het behandelen van de sera van de profeet Vrede Zijn met hem. Subhanahu wa